In de nacht rijden wij naar huis, om en rond mij mijn kroost, vastgegespt, ingesnoerd op de opgehoogde achterbank, ongemakkelijk slapend, schokkend, met een gebroken nekken. Op de vooruit spat de kleine rode lichten van een vrachtwagen worden groter verdwijnen. En dan komt het opgegooide water In golven Door de zondvloed vaar ik Twee handen aan het stuur ...met mijn lief en broze kinderen. Bovenop het dak zuist de dakkoffer... ...en de raast volgekletst met een uitgeregende tent. Achteraan een aanhangwagen. Een fietstrek met fietsen. Een grote en een kleine. Even ben ik weg. Voel ik me weggeleiden. Ik weet het. En toch ga ik. Een seconde fractie glijd ik weg. Klaxon getoeter, Bruske beweging. Mijn lief schrikt. Slaat me. Ze slaat me. Het hoeft niet. Het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. Ik ben wakker. Ik ben klaar wakker nu. Zit te trillen. Achter het stuur. In godsnaam. Waarom ik per se s'nachts wil rijden. Of we niet hadden kunnen wachten op de ochtend. Nee, waarom niet? Omdat! Grootvader. Normaal muziek. We hebben nog gedacht, misschien eerst wachten. We zijn dan toch vertrokken. En uh, Grootvader is altijd gebleven waar hij was. Heeft zich met zijn kroost slechts een enkele keer buiten het dorp gewaagd. Een keer met paard en kar naar Moskou. Een vlucht voor de Duitsers. Moskou ligt het laatste huis van het dorp en omdat het zo ver ligt, zeggen de mensen op Moskou. Ik rij raas haast me verder. Door de regen van achterlicht naar achterlicht. Bergerat, Périgueux, Chateauroux, Viergeant, Limous, Orléans, en Orléans, A20, Parijs om of doorheen Parijs. De hellingen rond daar zijn liggen al ver achter mij, maar ze blijven hangen in de benen in het hoofd. De hellingen om met de fiets tegenop te stompen, en dat deed ik dan ook. Fietsen is goed voor het hoofd en voor het buikje. Het leven wordt dan simpel. Niet dat het simpel is. van, enfin, ik vind het leven <laughs> niet simpel. Het overspoelt me. Soms. Dan zwem ik. Ik spring, sprint met de ogen dicht. Duikt je het gat in dat je toch niet krijgt dichtberedeneerd. Kind. Lief. Huis. veerballetjes balletjes in de lucht.